De Gazastrook beleefde afgelopen nacht opnieuw een reeks beschietingen. En ook Israël werd opnieuw getroffen, al leken de meeste Hamas-raketten te zijn onderschept. Zojuist sprak ik met correspondent Monique van Hoogstraten, die in de Gazastrook is. En ik vroeg haar hoe zij de afgelopen nacht en ochtend heeft beleefd. Nou, We gingen de nacht in uh, met geruchten dat er een start te vuren misschien wel onderhandeld zou worden. Er ging, kwam zelfs een bericht dat uh, iemand namens de Israëlische regering...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 Kort na dat de onderhandelingen met de PvdA over de vorming van het kabinet Rutte II waren afgerond... brak binnen de VVD onrust uit over het koopkrachtverlies van de midden- en hogere inkomens. Daarover is niet goed gecommuniceerd en dat kwam volgens Kortals ook door positiewisselingen in de fractie. We zijn ervan uitgegaan dat dit een moeilijke maatregel was die uh, neer zou dalen bij de mensen. We hebben toen de algemene kader gehad van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 iets te lang hebben uh, geaarzeld met een reactie daarop te geven. Maar ondanks de valse start staat de partij volgens kortals nog steeds achter Rutte.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 De VVD heeft volgens Kortals dus wel al een les geleerd. Maar een onderzoek komt er toch om de communicatie met de achterban in dit soort situaties te verbeteren.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 In Duitsland zijn vanochtend zes mensen omgekomen bij een autoongeluk Bij de botsing op de snelweg A5 in de deelstaat Baden-Württemberg waren vier auto's betrokken. Twee inzittenden raakten gewond. Waarschijnlijk is het ongeluk veroorzaakt door een spookrijder. Vanwege het ongeluk is de snelweg in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de weg richting het zuiden nog de hele dag dicht blijft om op te ruimen.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 De straling op Mars is niet dodelijk voor mensen, heeft de verkenner Curiosity vastgesteld. Op aarde worden mensen beschermd tegen de dodelijke ruimtestraling door de atmosfeer en het magnetisch veld van onze planeet. Maar Mars heeft geen magnetisch veld en een bijzonder eile dampkring. Toch wordt er genoeg straling tegengehouden om dat mensen te beschermen en dat betekent niet per se dat het er veilig genoeg is voor een bemande missie. Zo zijn de effecten van een zonnevlam namelijk nog niet gemeten. In Bergen-op-Zoom is vannacht een illegale houseparty stilgelegd. Er waren zo'n 250 mensen afgekomen op het feest in een leeg bedrijfspand. Behalve Nederlanders waren er Belgen, Duitsers en Fransen. Burgemeester van Bergen-op-Zoom besloot in te grijpen... omdat er geen vergunning was verleend en omdat het er brandgevaarlijk was. Er was bijvoorbeeld sprake van een, een toegang binnen in het pand... waar allerlei kaarsen aan stonden om de boel te verlichten. Het was heel donker binnen, 200 à 300 mensen bij elkaar... Uh, en er was dus op geen enkele manier uh, ja, voldeed het aan de brandveiligheidseisen. De meeste bezoekers gingen vrijwillig weg. Twee mensen zijn aangehouden. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij de intocht van Sinterklaas in IJmuiden... blijkt van een bejaarde man uit Velserbroek te zijn. Volgens de politie heeft de man van 71 zelf een eind aan zijn leven gemaakt. Hij zou al eind oktober van huis zijn gegaan. Volgens de politie werd het lichaam ontdekt onder een boot... en was het toen al te laat om de intocht af te blazen. En daarom werden schermen om het lichaam heen gelegd. De landelijke intocht in Roemont was gisteren een van de best bekeken tv-programma's. Er keken ruim 1,7 miljoen mensen. Sport. Elk seizoen is er wel een verrassing en dit jaar is dat Vitesse. Ploeg uit Arnhem staat keurig derde in de eredivisie. En om half één is dan de aftrap van de streekderby tegen NEC Richard van der Made in het Gelre Dome. Dat is altijd spannend. Iets extra's ga je dan geven bij zo'n streekderby. Ja, dit is een wedstrijd die staat echt vol van de emoties, vol rivaliteit. Het is de Gelderse burenruzie, de strijd tussen Arnhem en Nijmegen. En Bij zo'n duel is alles anders, of hier nu gespeeld wordt in Nijmegen in de Goffert of hier in de Gelderdoom in Arnhem. Bij de steden, de voetbalfans daar, spreken er al weken over. Gisteren op de training bij NEC in Nijmegen werden de spelers verwelkomd door een enorm vuurwerk. Ik zag hier uh, een uurtje geleden de spelersbus van NEC arriveren. Nou ja, ja, daar stonden enkele honderden Vitesse-fans omheen. Die zorgden voor een warm onthaal vlak voor de ingang van de Gelderdoom. Er is ook veel meer politie op de been. Helaas, dat is nodig. Want de laatste confrontatie, 13 mei op zondag, tijdens de playoffs van het vorig seizoen, toen liep het uit de hand in het vak van de NEC-supporters. De ME moesten toen aan te pas komen. De keeper van NEC bemoeide zich er zelfs mee. Vijf arrestaties, laten we hopen dat dat achterwege gaat. De clubs hebben we hebben overigens wel afgesproken dat als het weer misgaat vanmiddag... dan mogen er drie jaar lang geen uitsupporters naar of Arnhem of Nijmegen. Wat dat betreft zijn beide kampen dus gewaarschuwd. Even kijken naar het sportieve aspect. Tot slot, Vitesse staat inderdaad verrassend en heel knap op de derde plaats. 25 punten. NEC doet het zeker ook niet onaardig. Heeft 19 punten en staat op de zevende plaats en verloor bijvoorbeeld de afgelopen vijf wedstrijden niet. Eén verrassing in de ploeg bij NEC. Daar heeft Breuer het niet gehaald, licht geblesseerd. Hij zit wel op de bank en voor hem speelt vandaag Nick van der Velde. En als ik zo de namen zie in de formatie van trainer Alex Pastoor, dan gaat NEC hier gewoon in de Gelderdoom aanvallend vitesse te lijf. Dankjewel, Richard van der Made. Nog één keer de hoofdpunten. In de Gazastrook zijn vannacht opnieuw zware beschietingen geweest. Er zijn onder meer mediakantoren verwoest. Ook Israël kreeg weer te maken met Hamas-raketten... maar de meeste lijken te zijn onderschept. En de VVD gaat onderzoeken wat er na de presentatie... van het regeerakkoord is misgegaan. Volgens partijvoorzitter Korthals zijn er communicatiefouten gemaakt. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune met Govert van Brakel.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 Kom jezelf. De Media Maatschap. Korte lijnen voor lange relaties. Al tien jaar lang. Vanavond terug van weg geweest. Oehoe Gregorius de Das en niet te vergeten Eucalypta. Ik ruis met de portret van de geestelijk vader van Paulus de Boskobouter, Jean Dulieu. Meer een monnik dan een mondaine schrijver. Vanavond 11 uur, RKK, Nederland 2.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En hij ondert komt daar hier over de pitt. het is een goed spel hoor. De Perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Te gast dit uur Jeildouw van der Bijl, hoofdredacteur van de succesvolste Glossy van Nederland. Linda. Dat doet ze. Dat werkt uiteraard samen met de naamgever Linda de Mol. Deze week de 10ste editie en uh, vanavond groot feest. Een live concert in de Heinekenhal. Na ene uh, judoka Dex Elmond. U zag hem de afgelopen Olympische Spelen nog strijden om eerder metaal. Het lukte net niet, maar wat doet hij vandaag de dag? Onze vaste tv-gestercent Ron van Gouwen is er natuurlijk met Kassie Kijkeron. Waarover deze week... Natuur is hot momenteel op tv. Ruim 2 miljoen mensen keken deze week naar de nieuwe natuurserie Earthflight. En na zo'n avondje vogels en dieren observeren... ga je toch met heel andere ogen naar al die andere programma's kijken. Straks neem ik jullie mee naar het soms net zo absurde dierenrijk... van de Nederlandse tv-makers. En ja, waar hangt onze verslaggever Jules van der Wart vliegende kiep uit? Ladies and gentlemen, Ik ben in Noordwijk bij Pieter Vink. Die staat achter de flipperkast. Ja, en schrijft zich achter de flipperkast. Dat kan allemaal tegenwoordig. En ik moet zeggen, het is een hele mooie en moderne. En uh, wat hij daarachter doet, dat uh, gaan we zo meteen even bespreken... over een kwartiertje met Pieter Vink. Nou, nu op de hoogte uiteraard van de stand van zaken... bij de Streek Derby. De voetbalwedstrijd tussen Vitesse en NEC in de Gelre -Dome. En als u vragen heeft aan onze gasten, stel ze gerust... via onze website deperstribune.nl. Twitteren mag ook, hashtag deperstribune. Tot twee uur. Hilda van der Bijl, goedemiddag. Goedemiddag, hoofdredacteur van Linda Punt, moet je ja. zeggen, geloof ik. Nee, nou ja, je kan ook gewoon Linda, Linda zeggen, hoor. Waarom staat die punt er wel altijd achter op het blad? Nou, dat is eigenlijk een soort artwork, een logo. En, is, en het grappige is, het is, eigenlijk, het is ook wel succesvol... want uh, overal, als je een naam ziet met een punt erachter... dan denk je nu toch ook aan uh, Linda, aan ons ja. logo. Ja. Zeg een de honderdste editie. Je hebt hem meegenomen. Nou, hij is dikker dan dik. yeah. dikker dan de voorgaande ooit geweest zijn, denk ik, hè? Nou, we hebben één keer een iets dikker nummer gemaakt en dat was met nummer 50. En toen hadden we bedacht dat het leuk zou zijn om uh, 500 pagina's dik nummer te maken. En die paste toen niet meer door de brievenbus. <laughs> dus uh, het was eigenlijk heel onhandig. Hadden we ons helemaal niet gerealiseerd. Dus met, uh, uh, uh, met de ervaring van toen hebben we hem nu wel heel dik gemaakt. Namelijk 424 pagina's, maar niet zo dik. En wie staan er allemaal op de voorpagina? Want het is een kleurrijk uh, gezelschap aan dames. Ja, op de voorpagina zie je Linda met 100 lezeressen. En wat hebben ze met elkaar gemeen? Uh, zij hebben samen met Linda meegeleind uh, de afgelopen zomer met onze actie Linda lijnt. Uh, oh. Linda die heeft in een editorial in een, een bikini nummer geschreven. Ik ga toch weer proberen een paar kilo af te krijgen voor deze zomer. En uh, die heeft een oproep gedaan en alle lezeressen doen jullie mee. En er waren 16.000 mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Oh en honderd daarvan uh, staan nu op de cover afgeslankt en wel. Uh, met Linda voor het honderdste ja, nummer. En altijd uh, vind je Linda terug op de cover. Ja, is dat is ja. policy, neem ik aan. Ja, ja. Waarom? Um, nou ja, aan de ene kant denk ik, dat spreekt voor zich. Het is een soort cover, coverbeleid. Uh, maar dat hoeft niet. Nou ja, we hebben ervoor gekozen. Uh, Linda is een blad met Linda de Mol. Uh, de naam is Linda. Linda schrijft altijd editorial. En Linda staat altijd op de cover. Ja. En het grappige is dat Weet je, we, hebben dus, uh, we moeten eigenlijk heel creatief worden binnen die grenzen. Binnen dat gegeven dat we met Linda werken op de cover. En dat levert ook hele bijzondere dingen op. Dus de ene keer is het Linda met Mark Rutte. En de andere keer uh, hier een nummer waarin Linda met uh, wat over familie gaat. Waarin zij met John en Johnny oh, ja, John. de Mol uh, op de cover staat. Ja, broer en neef. Ja, en de volgende keer is een thema. Want we werken altijd met thema's die uh, The Office. En uh, staat zij er als secretaresse op. En wat is het thema van nummer 100 van dit, van dit dubbeldikke nummer? Nou, eigenlijk is het, heeft het nummer, dit nummer dan niet echt een thema... ...behalve feest en dat we een nog Linda-erige ja. blad wilden maken... ...dan dat Linda al is. Ja. Dus Linda in de Overtreffende Trap, dat is misschien het thema. Ja, en heel veel uh, lezers hebben jullie. Hè? Hoe, hoe groot is het bestand? Um, we hebben inmiddels een oplage van uh, ongeveer... Uh, per maand meer dan 200.000 mensen die het kopen. En we bereiken 1,1 miljoen mensen per ja. elke maand. Waaronder uh, 300.000 mannen trouwens. Ja, want ik vroeg me af: zijn dat allemaal vrouwen? Maar niet alleen vrouwen. Dat maar, is niet dus. zo. Ja. Maar, maar, mag je het een vrouwenblad noemen? Ja, ja, absoluut. Het is een vrouwenblad. Het is bedoeld voor vrouwen, hm. maar waarschijnlijk door de toon of door. Uh, door hoe het gemaakt wordt, zijn het toch ook veel mannen die het leuk vinden. En mannen willen er ook best mee gezien worden? Ja, ik geloof niet dat je ervoor hoeft te schamen. Hij loopt niet in een bruine zak. Weet je, een man op de libelle zomerweek... is een bezienswaardigheid, zal ik maar zeggen. Altijd in het voorjaar, als hij libelle uitpakt. Maar bij de Linda is dat blijkbaar niet Jij bent een man, kun jij beter vertellen. Nou je, durf je ermee over straat? Ik durf er best mee over straat. Ik durf ook naar de libelle zomerweek. Ik durf best ook naar de Margriet Winterfair. Dat zou me niet zoveel uitmaken. Maken. Aan de andere kant, ja, je hebt wel het gevoel van... Uh, er wordt op me gelet vandaag. Okay. <laughs> Ja. Ja, dat weet ik niet. Ja, misschien, ja. Waarschijnlijk zijn het heel veel mannen die thuis meelezen. Natuurlijk, ja, natuurlijk. ook. Ja. Ja. Ja. Zij, uh, hoewel je bij een blad werkt, was je de afgelopen tijd zeer geregeld. Vaak mag je niet zeggen, maar toch geregeld op radio en televisie. Uh, een korte bloemlezing hebben we gemaakt van je carrière. En dat uh, is een bloemlezing met dank aan het archief uh, voor Beeld en Geluid. Dit is uw leven. Oké. Okay. Hilda van der Bel, hoofdredacteur van de Nieuwe Revue. Ja. We maar hebben 40% je... lezers uh, vrouw en 60% oh, okay. man. En dat vind ik een hele mooie oh, verdeling altijd, eigenlijk. Ja. En dan vertrek je. Ja, je gaat reizen. Ja, en we gaan in uh, februari volgend jaar uh, met onze zeilboot uh, richting de Caribbean... Een jaar niks doen, we genieten van elkaar en van de boot, van het zeilen en het weer. En uh, volgens mij is het ook heel leuk om op een gegeven moment een punt achter te zetten en een keer iets, weer iets anders te doen. Hilda van der Bijl, mijn tafeldame, Hi. hoofdredactrice van De Linda. En De Linda maakte uh, afgelopen voor de zomer een spraakmakend nummer, Lomo, met ja? Ari Boomsma op de cover. Een blad gemaakt voor. Voor homo's. Ja, in Nederland zou een gicolo net zo makkelijk te boeken moeten zijn... als een vrouwelijke prostituee. En nu zijn de tarieven van gicolo's vele malen duurder... dan die van hun vrouwelijke collega's. En daarom geeft de Linda deze maand aan 25 lezeressen... een bezoek van 2 uur cadeau. Bij ons aan tafel, Gildo van de Bijl. Ze zijn te duur. Nou, ik vind ze best wel duur, ja, dat. Ten tweede is het uh, zo dat uh, er is van alles voor mannen te koop. Maar uh, voor vrouwen is dat, valt het nog heel erg uh, tegen in Nederland. Voor Linda geldt dat... ja, ik wil eigenlijk dat we elke maand... een cadeautje bij die lezer op de deurmat bezorgen. Dus dat het blad voldoet een bepaalde verwachting, maar eigenlijk altijd met de schepper bovenop. Dat ben je, Hilda. Uh, ja, ze gaan me nergens voor, N dat scheelt weer. Nee, ik hoor je geloof ik als commentator bij de KRO, Dolce Vita. De wereld draait door, Tafeldame. Uh, je, je gaat een reis maken uh, om eens even bij te komen. Uh, dan, dan de twee Linda's, Lomo met Giglo actie Ja. Ja, dat was wat het kost aan die booms, maar baantje. Ja. Zijn mooie baan, moet ik zeggen. ja. Nou ja, dat was een, uh, natuurlijk uh, destijds best spannend. Want uh, we hadden Arie gevraagd of hij op de cover wilde staan van uh, ons eerste Lomo-blad. Uh, en dat wilde hij wel. En nog voordat het blad uitkwam, werd hij eigenlijk al teruggefloten ja. door de EO. En uh, nou ja, toen begon het hele circus. En toen was het dus ook nog de vraag, We heb ik met Arie vaak in... Uh, horica gelegenheden gezeten om te overleggen van wat wil je? Wil je dit nog steeds doen of niet? Of uh, uh, weet je wel, hoe zullen we ja. dat gaan doen? Moet er een interview bij? Waarom je dit doet? Um. En, en, ja, ja, goed. We kennen het resultaat. Hè? Ja. Het is gewoon doorgezet. Ja, ja. ja. ja. En nu uh, stoer, hè, van hem. Een... Ja, van... ja, zeker. En nu heeft hij het uh, denk ik naar zijn zin bij de KBO. Ja. Door, ja. Daar, uh, jij uh, <coughs> werkte hiervoor bij een nieuwe revue, hè? Ja, klopt. Ja, dat is een heel ander blad. Uh, waar, waar vandaag de dag Willem Holleder, geloof ik, uh, columnist is, hè? Ja. Zou een Willem Holleder-achtige uh, in, in Linda kunnen schrijven, denk je? Ik denk dat hij daar niet goed genoeg voor schrijft. <laughs> dat, is, dat is een handig antwoord, maar daar, daar kun jij wat aan doen. Want jij kan zijn teksten natuurlijk wel uh, als ghostwriter... bij wijze van spreken, uh, verfijnen en uh, verfraaien. Ja. Nou, Willem Holleder past niet per direct bij Linda. We, uh, misschien wel de vrouw van Willem Holleder... Kijk. Zou ik dan veel ja. interessanter vinden? Ja? Oh, als ze die dan... heeft. Nee, ik ken haar niet ja, maar, hoor. Geen maar, idee. T, maar, t, maar wij zijn dan toch. Lina is vrouwenblad. Hm. En dan, ik zou dan heel nieuwsgierig zijn naar. Uh, jeetje, stel je voor dat je met zo. Weet je wat? Dat je. De Vrouw bent van zo'n beroemde crimineel. Hoe ja. is dat dan voor jou? Dat ja, zou ik wel interessant weten. Ja. We dus misschien een wil een zij een als ja. ze bestaat. Of van Tanja Nijmeijer, die uh, bij de VARC zit, uh, de Nederlandse, waar komt ja. ze vandaan? Overijssel, Denenkamp of zo? Denenkamp, hè? Ja, dat ja, zou, zou natuurlijk ook kunnen. Ik zou ook een dol, dol graag een interview met haar willen. Ja. Ik heb er een paar gelezen uh, afgelopen week. En uh, toen dacht ik wel... Het vond het wel moeilijk om er doorheen te prikken. Dat probeerden journalisten ook wel van... Want eigenlijk, weet je, zodra het uh, over de revolutie gaat... en wat ze als ze moeten doen... dan vlammen haar ogen op en ja. dan is ze heel enthousiast. Maar zodra het gaat over ja, dat ze ook betrokken is geweest bij ontvoeringen... Of, uh, dan, dan, dan sluit, slaat ze een beetje dicht. Maar ik zou, ik ben... Net als velen met mij, denk ik, heel erg benieuwd naar haar werkelijke bewegingen. Ja. Daarmee zitten we bij het nieuws van deze week. Wat valt jou daarin op? Behalve Tanja Nijmegen. Tanja die Nijmeyer, die Cuba Nijmeyer, onderhandelt nou ja. Ik, alle stukken over Treyhouse lees ik dan wel toch ja. echt in de krant. Ja, dat vind ik ook fascinerend. De Amerikaanse generaal die ja. overspel spel pleegt. Ja. De directeur, de, de, de, de directeur van de CIA. De directeur van de CIA. En dan toch, ja. Uh, een geheime affaire met zijn biografen uh, had. Het is wel en, een klassieke uit... fout, hè, die die maakt. Ja, heerlijk drama, ja. toch? Om te lezen. En, en ook fascinerend hoe, hoe, hoe dat dan kan, uh, op dat niveau inderdaad. Maar waarschijnlijk gewoon omdat we allemaal mensen zijn... zijn we ook geïnteresseerd hoe dat bij anderen gaat. En uh, ja, ik heb ook uh, wel alles echt bijgehouden en gelezen over Bader Hari... Het vond toch ook wel echt het meest opmerkelijke, denk ik, van ja. deze week. Zullen we eens even luisteren wat er gebeurde met Badden? Nadat hij gisterenmiddag had geluncht in een restaurant in de Amsterdamse binnenstad, werd Harry gisteravond gearresteerd in het huis van zijn vriendin Estelle. De rechter had hem vorige week bij zijn voorlopige vrijlating namelijk verboden om horeca zaken te bezoeken. Uh, ja, dat klopt. Wij, wij hebben daar even geluncht. Het is, het is, het is meer een, een broodjeszaak waar je kan lunchen. Dus ik was eigenlijk ook een beetje geschrokken. Want ik had niet echt het idee dat dat onder gelegenheid viel. Nee. Ja, ja. ja. Had er echt een definitie mee moeten geven misschien. Ja, nou, ik geloof dat de advocaat er ook is om je op dat soort dingen te wijzen. Dus dat is misschien ook niet gebeurd. Hij heeft natuurlijk ook nog getuigen gesproken die hij niet had mogen spreken. Maar hij wist, die getuigen wisten van zichzelf weer niet dat dat getuigen waren. En dus Badder ook niet. Ja, ik vind, het voelt allemaal zo knullig. En ik, denk, ik vind het ook wel een beetje zonde. Want volgens mij heeft Estelle het huis versierd. En komt Badder dan eindelijk thuis. Even, ja, en dan een binnen zak. no time, na één broodje en geloof een ontbijt, weer terug uh, de cel in. Ja, het wordt een eenzame kerst voor ja, ook. Ja, absoluut. Als u vragen hebt aan Jildau van der Bijl, de hoofdredacteur van Linda... dan kunt u die stellen via deperstribune.nl of via Twitter. Hashtag de, perstribune. de perstribune. Een paar zaken uit het medianieuws deze week. Er zijn weer veel mediaprijzen uitgereikt. Zo werd Trouw winnaar van de European Newspaper Award... dat is een vakprijs voor de beste landelijke kranten in Europa... Trouw wordt geprezen voor de opmaak en de wijze waarop het blad zich ontwikkeld heeft... van dagblad tot dagelijks weekblad. Hilda, ben jij iemand als blademaker die ook nog op kranten let... wat ze doen, ja. hoe ze het doen? Ja, ik lees thuis zelf uh, Volkskrant en NRC, ik koop regelmatig het parool... Uh, mijn ouders lezen trouw. Dus als ik daar ben, dan, ga, dan pak ik hem toch even. Dat, dat is een soort scan hoor. Maar uh, ja, ik wil ook de, de ontwikkeling in de krantenwereld wel bijhouden. Ja. Absoluut belangrijk. Bladerdokter Rob van Vuren die uh, schreef... meen ik uh, deze week in een column in de Volkskrant... dat uh, kranten steeds dichter bij uh, bladen zoals die van uh, jou uh, terechtkomen. Dat komt omdat ze uh, zich minder als nieuwsblad profileren... en toch veel meer als... Uh, nou ja, misschien wel als magazine-achtige uh, uh, Ja, dat nou, Daar heeft hij helemaal gelijk in. Er is natuurlijk een verschuiving in hoe wij het nieuws consumeren. En dat doen we niet meer via de krant. Dat doen we nee. natuurlijk vooral op internet of via Facebook of WhatsApp of, uh, en, uh, of Twitter. En uh, ja, dan krijgen die kranten een andere rol. Namelijk meer van de duiders en de achtergronden. En wat je ook ziet is dat... Um, de beeldtaal steeds belangrijker ja. wordt. Dus ook kranten zullen zich veel meer moeten profileren... Uh, uh, ook in beeld, waar het eerst eigenlijk uh, heel erg tekstdingen waren alleen maar. Maar de hele samenleving wordt visueler. Uh, uh, jonge mensen zijn al veel visueler opgevoed, denken veel meer in beeld. Ja. Dus dat zijn ook dingen die je ziet, waardoor zo'n krant... en vooral de bijlagers op zaterdag steeds meer op echt tijdschriften gaan lijken. Maar hij gebruikt lijken. echt het woord bedreiging, hè? Ja, ik zie, ik vind het voor de tijdschriften. Ja. Nou ja, dan moet je in tijdschriften. Moet, wij moeten misschien als tijdschriften weer één stap opschuiven. In, en je moet natuurlijk altijd bedenken waar waar ligt mijn kracht en waar ben je goed in... en wat doe je anders? Wij, de Linda bijvoorbeeld is, een, is een niet een enorm actueel blad. Wij uh, uh, voelen, proberen wel heel erg die vinger aan de pols van de samenleving te houden... maar we werken met thema's, dus we zijn niet afhankelijk van de actualiteit. Nee. Maar, dus tijdschriften moeten die afhankelijk zijn van de actualiteit... die zullen echt wel na moeten denken. Er waren ook prijzen voor de beste websites van 2012... in de categorie Nieuws won de website Tweakers... Uh... Waarop nieuws te vinden is over computers, games, internet. In de categorie tv en radio won verrassend de website van Kookzenda 24 Kitchen. Je kreeg zowel de prijs voor de beste als de best bezochte website. Jullie hebben ook een website. Ja. Wordt er veel bekeken? Ja, we hebben een, een, een nieuwsblog. En uh, daar komen ook uh, maandelijks meer dan 200.000 vrouwen op. Die ook veel reageren, op het, ook op het nieuws. Er ja. dus elke morgen een podcast. Uh, een rubriek koffiepraat, waarin we het nieuws van de dag bespreken... en waarin waar veel wordt gediscussieerd. Maar doe je er nog ideeën uit op? Is, is het ook een, uh, ja, soms een voedingsbodem? Wel. Ja, soms wel. Want soms zie je van... oh, dit, dit is echt een onderwerp wat leeft. Dat wil niet zeggen dat je dan meteen denkt... oh, daar moeten we dus nee. wat mee in het blad. Maar dat houdt je wel bezig. Minder goed nieuws was er voor de Trost. Het onderzoekbedrijf kreeg in 2011 een boete... van het commissariaat voor de media... voor ongeoorloofde reclame in... Uh, het kinderprogramma Sprookjesboomfeest voor pretpark De Efteling. Daar was de trots het niet mee eens. Maar de rechter oordeelde deze week dat de boete wel terecht was. Omroep moet nu ruim een ton betalen. Tijdschriftenlezeressen hebben het maar druk dit weekend. Vanavond is niet alleen het Linda-concert. Dit weekend is ook de Margriet Winterfair begonnen. Waar lezeressen van Margriet naar hartelust workshops kunnen volgen. En knutselkook- en modeideeën kunnen opdoen. Je zal toch man zijn en naar de winterper moeten? Ja, zeg dat wel. Moet ik ja. medelijden met u hebben? Nee hoor. Met vijf dames. U. Mijn vrouw met twee dochters en met twee kleindochters. Mijn vrouw is 82 en ik ben 84. Maar we gaan nog ieder jaar mee. Is het anders dit jaar? Nee. Want u snapt waarom ik het vraag, hè? Ja, ja. Vinden jullie somber nee, hè? Het eten wel beter. En duurder. Ja, ook dat. Ja, Margriet doet het zo. Uh, jullie hebben vanavond dat grote uh, concert, hè? Ja, Kippenvelconcert noemen wij het. Waarom? Omdat we de bezoekers Kippenvel willen bezorgen. Waarmee? Met uh, uh, um, hele goede artiesten. Uh, hele mooie liedjes. Wie en, zijn de artiesten? Noem eens nou, wat. Um, je, je komen er allemaal. De Edwin Evers Band. Uh, is er um, Glenis Grace, Ben Saunders, Charlie Luske. Marco Borsato. Tania ja. Cross. Een enorm gospelkoor. vind ik ook heel erg leuk. Ook nog een stuk of vijf rappers, geloof ik. Vier rappers die een medley doen van de dijk. Uh, nou ja, eigenlijk zit in die hele breedte hetzelfde als wat we natuurlijk in Linda altijd proberen. En, uh, en wat we ook in Linda proberen is het om mensen toch wel te raken met mooi. Prachtige fotografie of ontroerende verhalen. En dat proberen we vanavond via muziek te doen. Donderdag werden de radioprijzen uitgereikt. Het 3FM-programma FV Ekdom won de gouden radioring voor het beste programma. Gerard Ekdom werd de beste radioman. Christel van Eijk van Q-Music, beste radiovrouw. De prijzen werden door het publiek gekozen. Er waren ook juryprijzen. En daar ging Radio 1 vandoor met de Marconi Award... voor de beste radiozender 2012. Concurrent BNR won die prijs vorig jaar. BNR-presentator Umberto Tan was sportief en feliciteerde Radio 1 in zijn programma. Lara Rens, gefeliciteerd presentaat van Radio 1 Journaal. Ja, ja. Jij hebt mij niet gebeld toen wij het beste van Nederland werden, hè? Nee, daar heb je helemaal gelijk in, hè, verdorie. Ja, wat is voor, wat jou betreft zo goed aan Radio 1? Nou, ik denk dat wij ten opzichte van BNR een slagje dieper gaan... en dat wij uh, completer zijn. Maar dat is ook niet zo gek, want het is allemaal veel groter dan BNR. Dat is soms ook uh, in ons nadeel, want moeten we moeten dat af en toe even overleggen met elkaar. en Dan duurt het soms wat langer, maar dat levert wel kwaliteit op. Gildo van der Bijl, Radio Luisteraar. In de radio, of uh, in, in de auto. auto. In de Echt? auto, ja, thuis nooit. En in de auto eigenlijk heel vaak s'morgens uh, of radio 1 of BNR of 538. Ja. Dus ik, ik, ik uh, zit een beetje te zeppen dan in de radio. Ja. In de auto, waarom zeg ik dat nou steeds? Ja. Ja. <laughs> Straks verder, uh, met Jilda van der Bijl. we horen natuurlijk ook Russen en Ron van Gouwen. Met Cassie kijken. Maar nu vliegende kiep. Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, de vliegende kiep. Ik ben thuis bij Pieter Vink in uh, Noordwijkerhout. En hij heeft een flipperkast thuis staan van de Rolling Stones. En uh, hij heeft het ene record naar nou het andere verbeterd. Maar Pieter, wat is dit voor een passie voor jou? Flipperen? Ja, nou, het is een passie om eigenlijk uh, thuis wat te doen. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind de Stones leuke muziek. En uh, ja, ik heb ooit eens via een, een vriendje zeg maar, uh, in, aanmerking, in aanraking gekomen met een flipperkast En uh, ik denk, die moet ik ook. En wat is dit voor een flipperkast? Nou, dit is zeg maar een van de, van de allernieuwste. Uh, de Rolling Stones, ja, je hoort de muziek al. Uh, dit is uh, ja, de nieuwste van de nieuwste. En ik denk van ja, als ik het doe moet ik het goed doen. Dus laat ik het allemaal een goede koop. Ik heb er zelf thuis ook een staan. Maar dat is een antieke bij die is 30 jaar oud. Maar dit is veel moderner. Je hoort ook veel moderne muziek van de, van de Rolling Stones. Uh, toevallig gaan ze volgende week ook optreden. Dus dat maakt het extra leuk. Ga jij erheen? Nee, ik ga er helaas uh, niet naartoe. Maar... Uh... Ja, ik word steeds weer enthousiaster als ik jou erover hoor. Ik ga misschien op internet nog even kijken of ik een kaartje kan regelen. Maar flipperen met een kast, is dat je tweede passie naast het scheidsrechter? Nou, mijn tweede passie, als ik heel eerlijk ben, is golven eigenlijk wel mijn tweede passie. Maar ja, het is nu november, hè, dus het gaat koud worden. En ik ben wel een mooi weergolver. Dus uh, als ik niet kan golven, dan sta ik regelmatig achter de flipperkast. En hoe lang? Uh, nou ja, dat varieert... Uh, Soms doe ik het uh, gezellig met mijn vrouw en met mijn dochter. En dan uh, staan we hier wel een paar uur. En uh, als ik alleen ben, ja, dan varieert het uh, hoe snel ik mijn ballen kwijt ben. Is het ook eens dus ongezellig dat als je het gevoel hebt dat je een mindere wedstrijd hebt gespeeld... en je komt s'avonds thuis, dat je denkt van ik moet even afreageren achter de flippenkast? Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Uh, ik, ik kan alles, uh, alles heel goed scheiden, mijn werk en mijn privé. Als ik thuis kom... Uh, dan uh, is eigenlijk sinds uh, al 25 jaar uh, zit mijn vrouw te wachten met een uh, lekker glaasje wijn. En uh, ja, dan praten we even over de wedstrijd en dan ben ik het weer vergeten. Heeft zij het dan ook gezien? Ja, ze kijkt alles. Dus uh, ze is wel uh, heel kritisch. Uh, soms wel eens te kritisch namens zin. En dan, uh, daarom stoppen we er ook gauw mee. Want daar heb je moeite mee. Ja, ik, uh, ik weet wel wat, dat ik uh, iets niet goed gedaan heb. En dan, uh, ja, dan is het helemaal niet interessant om dat ook nog eens van je eigen vrouw te horen. Maar... Na een tijdje is dat ook weer over? Of ga je dan samen achter de flipperkast om het uit te vechten? Nou nee, want dat doe ik ook liever niet. Want uh, ja, ze hebben uh, bijna alle records staan met mijn dochter en ik niet. Dus uh, dan word ik er helemaal niet vrolijk van, want ze wint vaak met flipper ook nog. Echt, maar jij, jij staat niet bovenaan? Nee, ik moet tot mijn spijt zeggen dat uh, mijn dochter, uh, 15 jaar, die staat op de highscore. Daaronder komt mevrouw Iris en uh, ik heb mijn naam nog niet één keer in mogen vullen moet pijn doen, je wil altijd winnen. Ja, dat doet zeker pijn, maar uh, dus, uh, ja, leuk dat je me eraan helpt herinneren ja. In het tweede gedeelte gaan we even terugkomen over je uh, actieve uh, carrière. En misschien nog even iets over flipperen. Terwijl, luister nog even naar de Rolling Stones. Ja, dankjewel. Ja, Jules van der Wart en de bijzondere hobby van scheidsrechter Pieter Vink. is een flipperaar. Ja, grappig hè, dat is scheidsrechter... Uh... En uh, iets heel anders uh, uh, kan en wil en doen dan... Uh, dan scheidsrechter. Dan fluiten, ja. Uh, we gaan eventjes naar uh, Richard van der Maade in de Gelderdam. Drie minuten is de wedstrijd oud tussen Vitesse en NEC. De Gelderse burenruzie en NEC leidt door een, zoals ik het tenminste zag, een enorme blunder van doelman Piet Veldhuizen. Melvin Platjes in elk geval degene die de goal maakt. En Veldhuizen gaat daar inderdaad enorm in de fout van dichtbij. Platjes zit hem op de hielen en kan de bal zo van een meter of drie in het doel tikken. Wat een begin van deze wedstrijd. De altijd beladen derby tussen Vitesse en NEC staat binnen. Binnen 3 minuten 0-1 voor de grote rivaal van Vitesse NEC. En Melvin Platje maakt dus de goal. En ik heb Piet Veldhuizen eigenlijk nog nooit zo gruwelijk in de fout gezien als uh, dit moment. Opvallend is ook weer vanmiddag trouwens in de Gelderdoom. dat uh, de wedstrijd absoluut niet is uitverkocht. Het wil wat dat betreft maar niet vlotten qua aantal toeschouwers. Vitesse zegt steeds wacht maar wacht maar er komen steeds meer mensen nu. Misschien kijken naar de tegenstoot. Daar is Boni! Naar de uitstoot. Een actie van Ibarra, Boni de bal hoog over. Wat een heerlijk begin trouwens van deze wedstrijd. Vorige week in de topper tegen Twente zaten er ongeveer 19.000 mensen. Ik denk dat er vanmiddag niet meer zijn dan 19.000. Terwijl in het verleden deze derby toch ook in de Gelderdom heel vaak uitverkocht was. Maar misschien hebben veel mensen het geld er toch niet meer voor over. Of blijven ze liever thuis, kijken ze naar de tv. Misschien is het ook wel te vroeg, half 1. In elk geval, als je bij deze wedstrijd bent, dan beleef je een geweldige Weer, want het gaat behoorlijk tekeer nu al in de beginfase op de tribunes. 4,5 minuut zijn we onderweg. Vitesse NEC, het staat 0-1. Doelpunt Melvin Platje. Jildouw van der Bijl, hoofdredacteur van de Glossy, Linda. Heb jij, Jildouw, iets met voetbal? Nee. Waarom niet? Nou, Wat is dat? Mag dat niet? Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> Alles mag, maar... Nee, ik vind het ook heel fijn dat ik het gewoon kan overslaan. Ook in de krant en op tv, dat dat niet hoeft. Nee. Dus, dus uh, ik ben niet anti of tegen. Of, uh, ik, ik, zit alleen maar tegen. ik dacht eerst... Ik zit meer te kijken naar. ook oh, die ene jongen die was net even aan het dansen. Vind ik dan leuk. In maar in plaats van dat ik uh, nou dat uh, potje volg. Nee. nee. Uh, elk tijdschrift heeft zijn eigen uh, rubriek. Linda heeft gadget-rubriek. Dingen waar, waar we dol op zijn. Hè? Een, ja, oh, dat noem ik niet. Een gadget-rubriek. Hoe noem je dat? Oh, uh, ja, ja, dat, onze dat is onze favorites, maar dat is niet echt een... Bij gadgets denk ik meer aan uh, spullen die glimmen, weet je wel. Uh, technologie of zo. Oh, nou goed. Uh, you name it, what you name Maar <laughs> dingen waar je dol op. Een profiel ja. van een leuke man. Uh, ja. Dat staat erin. Uh, columns, Harm Edens, uh, ja. Saskia, uh, Sylvia Witteman Sylvia natuurlijk. Witteman. Uh, Saskia Noord, de ja. Jan Heemske. Nou ja, ik weet, weet niet allemaal wie. Cornel Maas. Wat is de meest in het oog springende Linda-rubriek, denk je? Waar zouden lezeressen en lezers het eerst naar grijpen? Oh, het allereerste naar het editorial van Linda. Dat is, de, laten we zeggen, een hoofdredactioneel stukje? Ja, ja. Wat is daar zo boeiend aan of, nou, of interessant? Eigenlijk is het heel knap hoe Linda... Uh, uh, die een geweldige verhalenverteller is... Uh, daarin eigenlijk heel kwetsbaar en uh, eerlijk schrijft over haar leven... en dan niet over de glamour -kant, maar meer over de dingen die ze tegenkomt als moeder, of als uh, vriendin... of als uh, werkende vrouw, of als... Uh, nou ja, eigenlijk ook altijd wel een oh. beetje in het thema. Is het herkenbaar wat zij schrijft ja. voor lezers? Ja. Uh, dat ze zeggen, ja, uh, dat is wel de Linda ja. de Molmaat had mij ook kunnen ja. overkomen. Ja, nou, dat is natuurlijk uh, onderdeel van de kracht, ja. ja. Er is altijd een interview hè, van een BNR uh, met een andere uh, BNR. We kennen allemaal natuurlijk het beroemde interview Eva Jinek... Bram Moskowitz, ja. hoe dat uh, verder ging en hoe dat inmiddels is afgelopen. Hè? Ja. Is dat ook nog een verhaal, de afloop? Nou, we hebben toevallig... Dat je, dat je zegt, zullen we ze nog eens tegenover elkaar ja, zetten? Ja, nou, de, toevallig hebben we vorige week hadden we een brainstorm over een thema nummer. Uh, uh, thema De Ex. En toen dachten we, ja. nou, misschien moeten we ze alle twee weer eens vragen of ze nog een keer in het grote interview willen. Ja. Dus dat zijn inderdaad wel de dingen waar wij dan ook aan denken. Hoe komt maar het ik weet niet of combinatie? Uh, kun je dat uitleggen? Waarom, waarom gaat Jinek uh, Moskowitz interviewen? bijvoorbeeld? Hoe, nou, kom hoe, dat verzinnen, ja, wil, ja? hoe kom je Hoe we dat verzinnen, wil je? Oh, nou, eigenlijk bedenk... Uh, bedenk uh, soms past het in het thema. Soms vinden we gewoon mensen op dat moment interessant. We gaan heel erg uit van onszelf. Dus met de redactie brainstormen we. En we gaan heel erg uit van, oh ja, die is leuk. Oh, nou heb je... En, uh, en we zoeken er eigenlijk altijd een contrasterend type bij. Dus... We vinden het eigenlijk het leukst als ze elkaar niet helemaal kennen... of als ze uit een andere wereld uh, komen. Dus een, een actrice met uh, een journalist of een theater... iemand met een uh, zanger of high culture en low culture. Mm. Dus we proberen eigenlijk altijd wel te denken in die contrast... en hopen dat dat iets triggert tussen twee mensen... Ja. waardoor ze elkaar meer vertellen. Ja, je, je brainstorm met de redactie. Maar, ja. maar Linda de Mol zelf is uh, mede hoofdredacteur. En dat ja. is niet alleen maar een papieren functie, begrijp nee, nee, ik? Nee, absoluut nee Zij niet. is echt uh, meedenken, meedoen. Uh, ja. Plaats ons in een aan, aan jullie tafel. Hoe, waar waar praten jullie dan over? Als zij bij ons aan de tafel zit. Ja, nou, natuurlijk. Als jullie ja, ja, als als we uh, over, te, over een volgend nummer praten. Nou, dan, dan net zoals dat alle redactieleden praten over eigen ervaringen. of over dingen die ons interesseren. of dingen waar we versteld van staan. of waar we bewondering mensen voor wie we bewondering hebben. En zo proberen we um, eigenlijk uh, door met elkaar over te praten. heel erg tot de kern te komen van wat maakt. Een thema of een verhaal of een persoon. Uh, uh, nou, interessant. Waarom willen wij daar. Waarom zijn wij daar nieuwsgierig naar? Ja. Waarom willen we dat weten? En um, um, ja, eigenlijk we brainstormen heel veel met de redactie, en dat doen we lang over. En dan wordt er veel gegeten, veel gelachen. En uh, meestal ga ik uh, even naar Linda toe, spreken wij weer af. En dan samen met uh, Linda ga ik dan eigenlijk door de onderwerpen heen die we hebben bedacht. En uh, meestal heeft zij nog wel onderwerpen van oh, ze maar laatst zag ik die. Of oh, hmm. ik hoorde dat, moeten we daar niet wat mee doen. En zo ja, boetseren we zeg maar dat uh, componeren we dat nummer. Ja, maar ik las ook ergens, jij houdt wel van scherpe randjes. Nou. Kijk, wat Linda en ik gemeen hebben is dat we alle twee uh, echt voor die team met dat plaatje willen gaan. Dus gewoon doorgaan totdat het helemaal goed is. En waar we in verschillen is dat uh, Linda de dingen graag rondmaakt en afmaakt. En dat ik het wel spannend vind om een beetje de, nou, de grens op te zoeken. Kun je een voorbeeld geven? Oh, ja, dat zit eigenlijk in ieder nummer. En het zitten er natuurlijk wel van dat soort... Um, rauwige randjes of grenzen... Dus dat je net even zo op de grens gaat zitten. Dat vind ik dat dat er ook bij hoort. Dus dan zou ik eigenlijk gewoon in het nummer moeten kijken. Dan moet je gaan bladeren. <laughs> ja, dan moet je gaan bladeren. Nee, maar het zit er, een, zit er zo vaak in. Het is niet zo dat we daarover dat dat daar conflict ontstaan. Maar dat is gewoon een manier van werken... die elkaar ook scherp nou ja, Je moet elkaar ook inspireren houdt. natuurlijk. Ja, door inspireren en uh, te soms zijn. afremmen. En ja. soms juist enthousiasmeren. Dus... Dat hoort erbij. Natasja Poel uit Westwoud wil graag van je weten... hoe, hoe lang van tevoren jullie bezig zijn met, de, met, met een editie. Die vraag mag je even in je hoofd opslaan. Want Richard van der Made, wat is er aan de hand in de dom? Wilfried Boni maakt 1-1. De topscorer in de Nederlandse Eredivisie. Zijn 13e doelpunt. Voorzet vanaf de rechterkant. 11e minuut wedstrijd. En de Ivoriaanse spits van Vitesse zet zijn hoofd er tegenaan. Uitstekend opgezette aanval. En Boni staat daar toch wel heel erg vrij. Gabor Babos, de Hongaarse keeper van NEC. Geen enkele kans. En zo staat het dus weer gelijk. Na die vroege goal van Melvin Platje is het nu Boni die 1-1 maakt. De vraag blijft, uh, uh, Jilda op tafel. Hoe lang uh, zijn jullie bezig met de voorbereidingen van een nummer, van een editie? Ja, vaak wel, we, vaak wel vier maanden of zo van tevoren dat we erover na gaan denken. Dus dit nummer waar ik het net over had, het thema De Ex, dat is volgens mij een maartnummer voor volgend jaar. Eigenlijk hebben we de hele planning voor volgend jaar al klaar, hoor. We weten al wel welke thema's we gaan doen. Ik hou ook heel erg van vooruitplannen. En als het dan niet goed genoeg is, heb je altijd nog tijd om iets anders te verzinnen... of iets beter te maken, of iets weg te kunnen gooien. Of, uh... Om bij te dus, stellen. Om bij te stellen, ja. ja. Heb, uh, heb, hebben jullie daarbij op tafel ook liggen... een profiel van uh, de lezer uh, in zijn algemeenheid? Dit nee. is onze lezer en zo moeten we het plooien Nee, nee en uh, daar geloof ik ook helemaal niet in. Libelle heeft dat volgens mij wel. Hè? Ja, een Die weten precies bladen. een beeld ja, te be krijgen Ze noemen het dat een leeft. eikpersoon en dan weten ze dat is dan... Uh, Marie en Marie is dan, uh, weet ik veel, 42 jaar en heeft drie ja. kinderen en woont in Apeldoorn. Nou, ik wij maken het gelukkig: want dat is natuurlijk het leukste wat er is, ook heel erg voor onszelf. En uh, uh, ik geloof. Nou ja, we hebben zo'n grote groep lezen. We kunnen het nooit voor die hele grote groep maken. En iedereen plezieren, maar wel een groot gedeelte daarvan. En dat, uh, ja, dat komt toch omdat we dan uh, ook denken, ja, als wij al niet nieuwsgierig zijn naar iets, waarom zou die lezer dat dan wel willen weten? Nou ja, je kunt je voorstellen dat een adverteerder denkt: Ik wil best in jullie blad staan voor uh, de, de nodige uh, euro's. Maar ik wil dan ook weten of mijn boodschap uh, uh, aan gaat slaan bij de ja. lezers. Ja, nou ja, daar wordt natuurlijk gewoon. We hebben, er wordt bereiksonderzoek gedaan, nomonderzoek heet dat. Daar, daardoor weten we dat er 1,1 miljoen mensen ons blad lezen. En. Um, uh, dus dat, dat soort onderzoeken en hooi cijfers hè, van uh, hoeveel er gekocht worden, dat uh, weet je wel. We weten wel dat de meeste vrouwen die Linda lezen, uh, uh, uh, nou ja, zo'n 40 zijn, uh, kinderen in de basisschoolleeftijd hebben. Maar we worden ook zoveel gelezen door zo'n beetje aan heen. de randen. dus ik, de, de drie vrouwen die ik vanmorgen tegenkwam, die ook allemaal hier op tegen mij radio -vloer. hier op de radiovloer, die zeiden oh ja Linda vind ik zo leuk blad, die waren allemaal volgens mij ouder dan veertig en hadden oudere kinderen. Er was zelfs één dame die vond ik zo leuk, die had een abonnement samen met haar dochter. Ja. Dus uh, die laat met z'n tweeën. Dus zo breed zijn we inmiddels en dan kun je niet meer zeggen van uh, oh we we, een, we we maken dat blad alleen maar voor die vrouw van. Nee die leeftijd of met dat inkomen, want zo werkt het niet. Nou, we spreken nu over de dames van het uh, mooie programma OVT. Ja. Die zijn nu onderweg uh, naar de vrije zondagmiddag. Uh, en, en onze collega Marielle Dekker, regie, ja, die is echt onder de 40. Uh, ja. Dus het is, het is inderdaad uh, divers, hè. die heeft ook een ja. uh, abonnement. Um, is het belangrijk dat de adverteerders uh, en het blad bij elkaar horen in die zin... dat je niet denkt van, oh, ik moet door die pagina's advertenties heen... om weer een redactioneel stuk te vinden? Ja, kijk hoe... Maar hoe doe je dat dan? Nou, uh, we proberen ook uh, adverteerders te vragen om hele mooie pagina's te maken. En hoe mooier de advertentiepagina's... Hoe mooiere replex in het blad krijgen natuurlijk. Omdat je gewoon met elkaar een mooi blad wil maken. Zijn er wel eens mensen die zeggen... waarom staan er toch zoveel advertenties in de Linda? Nou ja, omdat het blad anders totaal onbetaalbaar zou zijn. Mm. En het is ook voor je ritme heel erg lekker. Het is heel fijn om rechts een stuk tekst te hebben... en links een hele mooie advertentie. En de merken en de uh, lezers die horen natuurlijk bij elkaar. Dus onze advertenties horen ook echt in, uh, in de Linda. We zijn er ja. heel erg blij mee natuurlijk. Dus, je, dus, dus de lezers blijven met hun ogen uh, ook hangen... Bij, uh, bij die prachtige advertentiepagina's. Als die advertenties die er prachtig zo... uitzien, ja. ja, ja. Natuurlijk. Ja, we gaan nog even naar Richard, Richard van der Made, want die ontwikkelingen bij Vitesse NEC, uh, Richard, die uh, waren hoog in aantal, zo in het begin van de wedstrijd. Ja, zeker. Het is genieten geblazen op de tribunes tot dusver. Een kwartier onderweg 1-1 de stand in deze derby tussen Arnhem en Nijmegen. Vitesse en NEC. Vroege goal van Platje. Gruwelijke fout van de doelman van Vitesse, Veldhuizen. En vervolgens de gelijkmaker van wie anders dan Wilfried Boni. Bij 14 van de 21 goals van Vitesse was hij betrokken. En nu kopt hij dus Vitesse weer langzij. En ik moet zeggen dat de thuisploeg het beste voetbal speelt. Tot nu toe de beste kansen heeft gekregen. Een kopbal zojuist. Juist alweer van Boni net naast. Een kopbal van Kasia. En nu is het weer Vitesse de thuisploeg dat de aanval opzet. Boni kaatst terug naar Jansen. De regisseur van Vitesse opent naar de linkerkant. Maar de bal is net iets te hard voor Kakuta. De bal gaat dus over de zijlijn. En een ingooi voor NEC. Dat hier vorig seizoen in januari was dat in de competitie. Voor het eerst in 32 jaar won. 0-1 doelpunt van Leroy George. Voor altijd is hij een held in de harten van de NEC-fans. Want als je wint. Hier in het Hol van de Leeuw. En je bent supporter van NEC. Dan telt dat. Het is gewoon voor beide supporterskampen de wedstrijd van het jaar. Van Ginkel paast de bal terug naar Kalas. De Tsjech rechtsback bij de Arnhemse club. En Vitesse bouwt rustig op. Van achteruit balletje gaat breed naar Van der Heijden. Veel sfeer op de zuidtribune, De tribune waar de fanatieke fans van Vitesse zich hebben verzameld. Via Van Ginkel de bal in de middencirkel. Even weer terug naar Kasia. 17 minuten bijna op de klok. En het staat hier in de Gelderdoom dus gelijk in een leuke wedstrijd tot nu toe, 1 tegen 1. Ron Vergouwen heeft het beloofd. Zijn rubriek Kastie Kijken gaat over veel flora en fauna. Was er nog wat op tv deze week? Kastie Kijken met Ron Vergouwen. Ja, de onverwachte tv-klapper deze week was de Nederlandse première... van de BBC-natuurserie Earthflight. Vogels met een camera op hun rug zorgden voor spectaculaire beelden. In de lucht doemt Amerika's nationale vogel op. Een vliegend roofdier, een en al sluwheid en kracht. De ouders waarschuwen hun kroost en de boodschap verspreidt zich razendsnel. Ondanks de magere Nederlandse commentaarstem van de EO... keek er zo'n recordaantal van 2,2 miljoen mensen naar deze elkaar afslachtende vogels. En terecht, het is echt uitmuntend gefilmd. Fantastisch ook dat de publieke omroep dit op een mooi tijdstip van half negen op Nederland 1 durft uit te zenden. Er breekt paniek uit, maar in het gewoel blijven de families bij elkaar. Maar wie goed kijkt kan de hele dag 24 uur lang wel ergens imponerende battles of the strongest aanschouwen op het toestel. Minder goed in beeld gebracht vaak, maar de aard van het beestje komt vaak net zo goed voor het voetlicht met mensen. Neem nou Expeditie Robinson op RTL 5 ijdele haantjes en achterbakse reptielen die strijden daarin op een tropisch eiland al jaren voor het oog van die aantrekkelijke camera om als sterkste uit de strijd te komen. Ik ben bang ervoor dat ze denken, die stemmen die Hollanders uit. Ik heb een indruk dat dat een complot men tegen complot men nog een vals tegenkomt. Ja, Dan heb je toch het gevoel alsof je iemand een mes in de rug gaat steken. Ja, het is hard, maar het is ook een hard spel. Hè? Ja, en het vele bekijken dat dit eilandspel al jaren trekt, inspireert ook al een tijdje de publieke omroep om zelf nu met zo'n BNR observatiereeks te komen. Deze week starten bij de Avro na het intrigespel wie is de mol en matige aftreksels als Fort Boyard en wie kent ze nog? 71 graden noord en eeuwige roem. Nu met een nieuwe ijskoude variant. Dit is expeditie Polcirkel. En ja, hoor, de levensles die we in dit programma krijgen is duidelijk: op de Polcirkel is het niet heel warm. Ik heb het gewoon echt koud. Ik heb ook echt gewoon het gevoel dat alles een krimp is. <lacht> Mag ik, mag ik een verzoekje doen? Hè? Mag ik een sterke man voorop en een sterke man nee, achterop? Nee, Gerald voorop, ik ga achterop. Ja? Oké. Okay. Jullie drie vrouwen, op, drie vrouwen in het midden. Ja, nee, voorop er best <laughs> zullen we nog wel eens zien wie hier. Oké, José, nee, Niet mensen gaan discussiëren. Eén baas. De ongeremde natuur kan natuurlijk ook met niet-beroemde organismen uit de Veland intrigerende beelden opleveren. RTL 5 heeft de wildernis van de jungle al vaak hiervoor ingezet. Eerst werden modepopjes met naaldhakken al het leven zuur gemaakt... door onkruid, rotsblokken en tropische stormen. En nu is het de locatie van een datingprogramma. Love in the Wild. Met je kerstverse date op expeditie. En ja. Dat brengt natuurlijk irritaties met zich mee. Ze had haar scheenbeen had ze verwond. Ik zag zo'n inie mini klein wondje zag ik zitten. Waarom klaag jij überhaupt? Wacht nou even, ja. doe niks, ik, doe niks. ik doe niks. Ik doe niks, hè? ik doe niks. Ik moet stoppen om de twee meter. En ook nog eens op een drama queen manier. Geloof mij, dat is vervelend. Het geeft het niet. Nee. Mijn been doet echt pijn. Ja, toen was ik en ik, ik was helemaal klaar mee. Ik kan nog een flesje water in mijn rugtas zitten, dus ik pak dat en ja, ik begin te drinken. En, uh... Hallo, ik heb ook dorst, ik wil ook wel drinken. Ik snap vrouwen af en toe gewoon niet, echt, ik begrijp het niet. Ja, u hoort het, de ontluikende liefde spat eraf bij deze exotische paringsdans. Maar met een camera erbij wordt het sowieso tussen zoogdieren al snel een wedstrijdje verplassen. Neem nou Albert Verlinde en Bram Moscovic. Vorige week nog de beste vrienden, nadat Bram uit de advocatenroedel werd verstoten. Deze week moesten de twee even opnieuw hun territorium afbakenen. Maar wij beginnen vandaag met nieuwe ontwikkelingen in de zaak Badr Hari. Um... Ja. Ik vind de mensen nou, zo niet dom, zo ik ik zo niet maar, it, ja. Ja. maar hij weet... Nee, dat is niet waar. Maar wacht nou even... Nee, albert, je nee, moet albert, even nee, naar me luisteren. Nee, nee, nee, echt even vertellen. Nee, Albert. Hij weet dat hij opgeroepen wordt. Albert, je moet even naar me luisteren. Maar wacht nou even, maar je bent een combi. niet ja. Mag, mag, laat me even nee, uitpraten? Niet. Jongens, heel even, anders gaat het mis. Dat u dus, op de planeet Mars zat nee, afgelopen weken. Nee, even. Nee, al met het alle respect, was. maar het is niet waar wat je nu zegt. Maar niet alleen in de pikorde van de showbiz-natuur bevechten de haantjes elkaar op luidruchtige wijze. Ook het kippenhok van de Tweede Kamer biedt genoeg kijk voor, voor een documentaire reeks.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 Wild paard uh, op de voorzitter aangerend. Nou, dan moet je maar eens naar een paard kijken. Wat was die teamer Die Is die vrouwtje zich? Die had haar het gevoel niet haar ei kwijt te kunnen om maar in dit soort termen te blijven. Ze begon bijna te krabben. Vuurspel. Het mag duidelijk zijn: voor spectaculaire beelden hoef je niet per se in het dierenrijk te zijn. Ook in de mensenwereld gebeuren genoeg dingen om je aan te vergapen. Wel vaak minder goed in beeld gebracht trouwens. Ik stel voor dat we Bram Moscovici en de Tweede Kamerleden... daarom ook maar een camera op hun hoofd binden. Daar zullen ze waarschijnlijk minder moeite mee hebben... dan die vogels uit Earthflight. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En als u uh, de geluiden wilt uh, terughoren... of de fragmenten wilt zien waar Ron het uh, over heeft... u kunt recht op op deperstribüne.nl even klikken op kassie kijken. Jildou van, uh, van der Bijl... Uh, ben jij iemand die altijd ook de televisieprogramma's van Linda uh, de Mol moet zien... Om, uh, om met haar weer verder te kunnen praten over het blad? Of valt dat erbij? Nee, dat hoeft niet. Nou, <laughs> soms is het wel zo dan... Uh... En uh, dan, uh, dan noemt ze een naam en dan zegt ze... Oh, ik heb die persoon ontmoet. En dan heeft die inderdaad bijvoorbeeld bij haar in de... Uh, ik hou oh, van ja. Holland gezeten. Dus uh, als ik wil weten met welke namen Linda soms eventueel nog kan komen... Dat hoeft natuurlijk niet van tevoren te weten. Dan zou ik, uh, zou ik naar haar programma's kunnen kijken. Nou ja, ik, ik kijk soms wel gewoon ook uit interesse voor wat zij allemaal doet. Ja. Zeg, het is crisis, hè? Uh, haalt Linda de 200, denk je? Want mensen gaan toch beknibbelen, bezuinigen, ja. om zich heen kijken. Nou weet je, ik heb vanmorgen mijn speech zitten tikken voor uh, vanavond. vanavond. En uh, die, begon, die begon met dat ik er al voor het eerste nummer niet heel sceptisch was... of dat dit blad wel honderd nummers zou halen. Dus uh, inmiddels zijn we daar en gaat het heel erg goed. Dus ik, we, ik weet het niet. Ik zou het natuurlijk wel heel fijn vinden als dat wel gebeurt. En als het... En, maar dat hangt er ook vanaf of je kan blijven vernieuwen. Het heeft niet alleen maar met economische tijd nee. te maken. Dat hangt er ook vanaf of je als merk fris en uh, bijzonder blijft. Ik wens je een heel mooie bijeenkomst vanavond. Je, je. bent hoofdredacteur geweest van uh, Nieuwe Revue. Je bent uh, nu hoofdredacteur van Linda. En, uh, ja, het is een uh, leven in de journalistiek met uh, hoofdredacteurschap zijn. Hè? Ja. Mooi. En dan volgende stap in gedachten? Nee. <laughs> nee, echt niet. Nou, oké. Okay. Ik wens je een mooie avond. Dank je wel. Ja, Amsterdam, de Heineken Musical. Dex Elmond is uh, te gast Komt u? Ken je die? Nee. Judoka. Maar ik ga zo eens eventjes, ja. ik ga als ik thuis kom meteen googelen. Misschien kan hij wel eens in je blad, hoor. Ja, oké. Interessante okay, achtergrond. Ja, leuk. Fijn, mooie avond. Dank je wel. Tot zo. Ik heb nog nooit...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 Zometeen verder met de Eredivisie, Vitesse NEC Met Fritsen in de verstribune en de slotfase in Langs de Lijn. Met een mooie beweging en dan in het zijnet. Utrecht 20. Ziet er bijna een eigen kont. Dan wordt hij van de lijn gehaald. Feyenoord Willem 2. Dan gaat Feyenoord in de aanval. Publiek gaat meteen weer staan. En om half vijf, Raakles Roda. weg wegdraaien, inschiet 1-0. En ook Wereldbeker Schaatsen en Hockey. NOS Langs de Lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.